Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goldse Kringen, Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Leonard Joosten, Gerard de Groot, Bernhard Robben en Ben Lonen. De techniek is vanavond in handen van Erik van Poppel. En we hebben... Een mooi stel gasten, namelijk Kees van Bokstel, onlangs onderscheiden. John van der Hout, Theo van der Heijden en Mark van Oosterwijk. Met Kees van Bokstel gaan we praten over, uh, over het lintje en de achtergrond daarvan. Je bent vrijwilliger van het wijkcentrum De Veeltakker. Ja. Dat is de titel waarop je het lintje gekregen hebt. Nee, uh, met alle uh, andere nevenactiviteiten van andere verenigingen ook. Ook, ook, ook. Ja, dat is ja, een ja. hele waslijst misschien, we gaan daarnaar vragen. En uh, John van der Hout, Theo van der Heijden, Mark van Oosterwijk hebben we gevraagd, nadat bekend was geworden dat er een nieuw college van BMW is. Dat is nog niet zo heel lang geleden tot stand gekomen, duurde wat lang. Daar zullen we vragen over gaan stellen, waarom dat zo lang moest duren, dat het allemaal zo, zo dicht bij elkaar lag en zo. Hè? Um, het nieuwe college van BMW bestaande uit uh, Jacques Sperber en Theo van der Heijden die al uh, in het vorige college ook uh, gediend hebben en Mario Immink en Guus van der Put, die uh, toen eigenlijk tot de oppositie behoorden geloof ik en nu in het college zijn opgenomen. Uh, nou, dat, uh, daarover gaan we dus praten, maar zoals altijd eerst in het rondje wat was er nog meer in het nieuws. Ja, wat was er allemaal in het nieuws? Ik hoop dat, dat jullie uh, ook uh, buiten onze onderwerpen nog wat uh, nieuws hebben. En ik heb een weekje gefietst en dan ben je niet zo uh, in goerle eigenlijk met je gedachten. Nog met de plaatselijke pers of het Zagblad. Uh, ik zou uh, niet veel weten. Behalve merkwaardig, merkwaardig. Vanavond in de trein van Tilburg naar uh, Van Eindhoven naar Tilburg. Ging de conducteur omroepen dat als je... Uh, een tas naast je had staan, dat je een boete riskeerde van 90 euro. En hij zegt dat is geen wetgeving van de NS, dat is Nederlandse wetgeving. Dus die tassen die moeten er vanaf. Die moet je in het uh, portaaltje zetten of in het rek, in het bagagerek. Daar hoort het thuis. En uh, als, je, als je die tassen uh, daar, daar zo, zo neerzet, dan, dan is dat volkomen, uh, voorkomen foute boel. Al oh, nooit van gehoord. Nederlandse wetgeving. Je beter een kaartje kopen voor je tas. Een kaartje kopen voor je tas, dan ben je goedkoper uit. Ja. ja, ja, ja. En het, het, het rare was, we zaten daar wat met elkaar te lachen in uh, die achterste bak. Want al maanden is het, uh, die trein van, van vijf uur vanuit Eindhoven naar Tilburg veel te druk, veel te vol. Dan moet je inderdaad nog wel eens een keer staan. Maar uh, sinds enige tijd uh, zijn er een paar bakken achter gehangen en is het een enorm lange trein en in die laatste zit bijna niemand dus, dus wij, wij lieten dat dat nieuws over ons heen gaan en met, met overal lege plaatsen en hier en daar een tas naast je natuurlijk als er zoveel plaatsen is doe je dat en dan kwam er dat bericht <laughs> Oh, absurd uh, nou ja goed uh, maar dat is niet uh, typisch goles nieuws natuurlijk maar ik hoop dat jullie dat wel hebben uh, op de rij af misschien maar John? Nou, kijk, mijn, mijn nieuws was uh, Koninginnedag en dat het gezellig georganiseerd was in het centrum. Het was echt, uh, ja, gewoon leuk. Het zat ook mee, uh, deelde voor de kinderen, de muziekfabriek buiten. Uh, ja, het was gewoon goed georganiseerd, gezellig. Ja. Dat was voor mij het nieuws. Dat was voor jou het nieuws. Mm -hmm. uh, gezellige kon Koningsdag. Zeg je nee, Koningsdag, Nee, ik, ik, voor hetzelfde geld heb ik Koninginnedag gezegd. Ja, ik weet niet zit. er nog zo bent. in? <laughs> en Kees? Ja, voor mij, ja, dat was natuurlijk maar één nieuws. Hè. De, de huldiging uh, of het uh, ja, lintje gedecoreerd krijgen. En uh, ja als ze helemaal niks weten, nergens niet van. Nee, um, niks weten? Nee, nee, nee, nee. totaal niet. Nee. En uh, als je dan naar, naar de hand hoort hoeveel mensen dat daar... Mee gemoeid zijn geweest en hoeveel schijven er daarover gegaan zijn. Ja. En dan niet één ding uitgelegd, dan. Uh, oh, ja, dat vind ik ze. dan heel knap. Kunnen ze een geheim bewaren ja. in de kringen ja. waarin jij verkeerd Ja, Ja, er zijn er verschillende. Uh, ja, ja, goed. Dat, uh, dat uh, was voor jou al alles overheersend. Ja, ja, voor, uh, ja ik had uh, Koningsdag anders voorgesteld. Ja. Hey, ik had uh, gedacht foto's maken en dan. Uh, Vrijdagmiddag ja, boodschappen doen en zo, en dan, dan kon je een dag vieren. Mm -hmm. Maar ja, dat liep toch allemaal anders. Mm -hmm. Tot gisteravond, 9 uur, het lintje gevierd, zal ik maar zeggen. Oh ja, ja, ja. <hij> oh, ja. dat heb je wel overleefd. Hè? Ja, ja. Oh, dat is goed. Ja. En Theo? Ja goed, er is een stuk gras voor een boet weggemaakt als je kijkt naar en als wethouder evenementen. We wil je natuurlijk altijd evenementen even uitdragen. En dan hebben we het over de muziekfabriek. Toch een prachtig uh, moment geweest. En zondagmiddag uh, dit Jazz Festival. Waar toch ook bij, ruim honderd mensen aanwezig waren. En prachtig, uh, twee hele mooie orkesten. Die hele goede uh, muziek speelden. En dan uh, vanavond dan in, in, in, in Riel een, een heel mooi uh, muziekfestijn. Hè? Oh. Dus wat dat altijd, is wel heel beetje hè? Ja, raar. Dus ik denk ja. geval uh, de prachtige evenementen die in Goorle uh, steeds meer uh, vorm gaan krijgen. En ook steeds meer vaste voet gaan krijgen. Mm -hmm. En ik denk dat het ook goed is voor onze gemeenschap om daarmee de levendigheid uh, goed vast te houden. Ja, ja. Je ja. bent wel tevreden met uh, die evenementen. Het mag voor mij nog iets meer. Mag maar, nog wat meer? Ja, ja, ja. We zijn nu bezig met een onderzoek naar de Golse tafel. In de Golse tafel wil zeggen dat we kijken welke, uh, dat doet op dit moment Rooi Pannen voor ons, met, met, als, als studieobject. En die gaan nu kijken welke streekproducten er in de omgeving zijn. En kunnen die streekproducten zodanig bij elkaar krijgen en bundelen dat uh, er straks een soort open, open uh, uh, uh, eetfestijn komt. Je loopt met je bordje langs, dat is het idee hè. Je loopt met een bordje langs uh, uh, een paar Golse producten en je laat een kop of me meerdere koks uit de omgeving... Uh, of, of vanuit Gorelijt proberen daar een mooi gerecht van te maken. Mm. En dan ga je dan lekker eten. Iedereen in ja. Gorelijt aan de voedselbank of zo? Nou, ik denk niet ja. aan de voedselbank. Ik denk dat we wat culinaire kunnen zijn. We hebben prachtige Goelse producten. Het laatste nieuws, en dat heeft je ook gehoord, is dus het, uh, het, het biertje van, van, de, van de rechte hee. Oh ja, Die, ja. bolderbier. Ja. bolderbier ja, ja. Ik heb een flesje in huis al. Heb je al een flesje in huis? Ja, want wij hebben donderdag aan met de fotoclub een wandeling gedaan over Riels in samenwerking met, uh, ja, met uh, de boswachter. Wim de Jong? Nee, Wim zelf oh. kon niet. Die had familieverplichtingen. Maar zijn collega nam waar. En na afloop uh, kregen we allemaal een flesje bon, heidebier bier mee naar huis. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. <laughs> uh, je hebt hem nog niet geproefd? Nee, nee, dat is er nog niet van gekomen. Maar. Je moet op bijzondere uh, gelegenheden doen, denk ik. Mag het, Om, het nog een op, beetje rijpen? Is het gisteren op de vles ja. of zo? Dus, uh, maar dat komt wel goed. Goed, goed. En Mark? Ik ben een voetballiefhebber zoals jullie weten. En ik las uh, via allerlei sociale media dat uh, Willem II heeft vrijdag de laatste, uh, de laatste competitiewedstrijd gespeeld. En op de terugweg uh, was er langs de snelweg spontaan een feest tussen supporters en stafleden en voetballers ontstaan. Is uh, Willem II kampioen? Die zijn vorige week al kampioen. Vorige week al kampioen. Ja, ja, ja, ja. En uh, promoveren. Dan uh, promoveren inderdaad. En het feestje was uh, onderweg? Of, of? Nou, langs de snelweg is dat spontaan ontstaan. Dat stopt de bussen van zowel uh, stafspelers als supporters. En als ik het dan afzet tegen wat er vorige week in de beterfinale gebeurde, dan denk ik: Kaan zo kan het ook. Zo vieren Brabant, dat is kennelijk feest. Ja, ja, heel goed zeg. Dat Willem 2 dat jojo het wat in en uit de Eredivisie. Of het een verstandig idee is om te promoveren, er is graag uh, twee. En is het niet veel fijner, ja, ik, ik, ik volg het allemaal wel een beetje in de krant en zo, maar om, om okay. altijd te winnen in de Eerste Divisie en altijd, dan altijd te verliezen in de Eredivisie. Ja, je wilt op zo hoog mogelijk voetballen, toch? Ja. Je wilt op zo hoog mogelijk niveau voetballen? Of het commercieel interessanter is om uh, af en toe een wedstrijdje te winnen, ik denk het wel, ja. Maar voor de supporter geldt volgens mij uh, dat men zo goed mogelijk voetbal wil zien. En dat doe je op het hoogste niveau. Dus die, die supporter die wil toch echt wel dat, dat Willem II promoveert ja. en in de eredivisie speelt. Het was afgelopen, afgelopen maandag behoorlijk druk op, op de heuvel volgens mij. Dus ik denk dat de gemiddelde supporter wil dat hij oh, ja. nou, promoveert. Nou, nou, ja, ja. Ja. Goed, nou ik heb intussen toch nog iets bedacht wat wat Goolus is. Um, het zwemseizoen is geopend. Ik heb op uh, 26 april, eerder dan... dan uh, ...voorgaande jaren gezwommen in ons prachtige buitenbad... ...dat geëxploiteerd wordt door Laco. En, uh, maar er was iets, iets merkwaardigs aan de hand. Uh, ja, dat kan ik u toch wel best vertellen. In de voorverkoop, aan tent van vorig seizoen, september 2013... ...die, die, die zwemmers die, die, die kopen dan in de voorverkoop al hun abonnement voor, uh, voor het uh, volgende seizoen... In plaats van, van 56 was het iets van 50 euro of zoiets. Nou, blij uh, dat je dat voordeeltje hebt. En je gaat naar huis en, de volgende, en dan denk je voor volgend seizoen dan uh, heb ik mijn, mijn, uh, mijn voordeel al behaald. Intussen kwam Laco met een aanbod van 27,50 euro voor een heel zwemseizoen. Ja. De kat in de zak, dat uh, Dat was een behoorlijke kat in de zak. Uh, de, maar ja, goed, het, het groepje dat altijd zwemt, dat, dat, dat stond daar om half elf uh, natuurlijk uh, heftig te protesteren tegen, tegen, het het, TNL, ja. uh, tegen die kat in de zak. En, en, uh, nou, maar dat werd uh, toch uh, wel netjes opgelost, want uh, nu hadden we voor twee jaar een uh, zwemabonnement. En, uh, en, en, en, en als je dan in het uh, tweede jaar. Uh, ja dan toch op een of andere reden niet kon zwemmen dan kreeg je het geld terug oh, yeah. maar het is een zeer vriendelijke prijs 27,50 voor een persoonlijk abonnement ja. want uh, ze, ze schrijven iets van 4, uh, 5 keer zwemmen je hebt het eruit ja dat is ook zo want als je een kaartje moet betalen uh, nou dan betaal je 4, 5, 6 euro dus, dus dat is, dat is echt, echt duur hoor een, een, een enkel kaartje Terwijl uh, ja, zo'n abonnement is ook uh, niet goedkoop. Maar 27,50. Ik vind het wel een meesterzet. Want ik neem aan dat, dat ze daar, daar enorm veel van verkopen. En, en uh, of, ze, of, of de abonnementhouders dan komen zwemmen is nog helemaal vers 2. Ja. Want daarvoor moet het eigenlijk 25 ja. tot 30 graden zijn. En anders komt men niet in een open lucht uh, zwembad dat niet verwarmd is. We hebben nu al veel mooi weer gehad. Hè? Dus ik denk dat de, de zwemliefhebbers er nu stiekem meer op rekenen dat we een goede zomer krijgen. Nou ja, goed, bij de opening was het, uh, <coughs> waren er allerlei uh, jongeren, kinderen vooral, die, die, waarvan de ouders kennelijk een abonnement hebben gekocht. En, en uh, ik denk dat het... Uh, oh, was de mate, slimme was 16 graden. Nou, bedoel ik. 16 graden. Dat is redelijk fris. Ja, dat, ja. Is, dat, is dat is redelijk is fris. Ja. Dat is redelijk fris en het duurt vier baantjes uh, voordat je erdoor bent. Yeah. Maar dan is het heerlijk. Ja, zeker ja. als je er weer uitkomt. Nee, nee, gewoon nee. heerlijk. Het is, okay. uh, als, je, als je doorblijft, zwemmen is het heerlijk. Maar uh, ja, goed. Uh. Ik vind 27,5 euro. Niet meer. Uh, nee, nee. nee. Dat, is een, dat is een hele mooie prijs. En als ze daardoor twee keer zoveel abonnementen zouden verkopen, dan denk ik dat het een slimme zet is. Ja, dat denk ik ook. Of als ze is daar het geld al binnen? Dan ja, mensen dan ook komen en of voor. ze wel of niet komen, dat, dat maakt dan verder niks ja. uit. Dan heb je dat geld binnen. Zo is het. Nou. Um, Goed, ja, dus dat is uh, toch ook uh, een stukje goles nieuws. Het zwembad weer open. Tot 1 september. Tot 1 september. Ja. ja. Nou, nu gaan we naar uh, onze onderwerpen. Zullen we maar eerst met, uh, met Kees uh, beginnen? Is goed. Uh, het was een complete verrassing. Maar ja. had je er ook niet een beetje stiekem op gehoopt? Van, je doet zoveel ja. en zo. En dan, dan denk je misschien uh, langzamerhand... Is, uh, ja, uh, dan zou, zou er toch misschien wel eens een keer een eentje in kunnen zitten voor mij. Nee, ik heb in uh, november de vrijwilligersprijs al uh, gekregen. Dus ja, ik uh, reken daar dan helemaal niet op. Dus, uh, dus dit was uh, ja, eigenlijk uh, dubbel op in een paar maanden tijd. Mm -hmm. en, uh, dus, maar dit was... Uh, dit was helemaal een verrassing. Ik werd een, uh, een week of drie geleden denk gebeld door, uh, door Art van der Velden of ik foto's wilde maken met de uh, lynchregel. Slim hoor, slim. Hij uh, kon zelf niet en uh, <laughs> ja, verder was er niemand of ik dat wilde doen. Ik zei nou, ik, zei, ik ga een snipperdag vragen. Ik zei dan hoorde binnen een paar dagen. Dus ik heb keer een snipperdag gevraagd, een paar dagen afgewacht en uh, ik heb weer gevraagd, ik zeg hoe is het? Ja, we kennen er wel toe want het is nog een week op drie en uh, ja, je bent vrij. Ik zeg, oké okay. dus ik gebeld, ik zeg uh, ik, ben, ik ben vrij, is goed maar intussen had mijn vrouw ook alweer naar het werk gebeld, van hij moet vrij hebben, want uh, zo is het geval, dan gaat het gebeuren. Oh ja, nee, maar dat is uh, goed en uh, we regelen dat, ja, hij is uh, vrij en uh, kan. Dus nou ja goed, en uh, verder eigenlijk weinig de ging en uh, ...van de week komt mevrouw thuis... Had ze een pak van de stoomerij gehaald. Ik zeg... ...zomaar door de weekse dagen niks aan... ...ik zeg, waarom moet de een pak van de stomerij? ...ja, ja dat was vuil... ...en dat moest, moest gestoomd worden... ...want vrijdag met het fotograferen... ...moet ik daar aan... ...want de de. de, de, de, de, de Um, de gedecoreerden die komen ook allemaal in, uh, in 3D-opdrachten. En jij ook. Ik ja. zeg, nou ja, ik zeg, als ik netjes gekleed ben, ik zeg dit is toch ook goed? Nee, nee, dat gebeurt niet, pak aan. Zeg, Toen anders. had je toch een vermoeden moeten gaan krijgen? Nee, nee, ik, ja, wel. Uh, ik, uh, ik ben goed van vertrouwen. Ze <laughs> weten en een goed huwelijk toch? Ja. Als de vrouw zegt: je doet er pak aan, dan uh, doe <coughs> <maken>. <laughs> Nou, en uh, vrijdagmorgen, ik had afgesproken dat ik uh, rond, uh, ja, iets over negen in het gemeentehuis zou zijn. Mijn vrouw die weer bij de, bij de woonstichting en die, uh, die uh, was ook keurig gekleed. Ik zeg maar, ik heb toch goede kleren. Ja, ja ik moet naar een uh, woningbezichtiging om negen uur. En dan verkleed ik me wel weer, dan ga ik thuis aan het werk. Oh ja, ook goed. Nou, mm -hmm. dus uh, zij weg. Ik uur later weg met heel mijn spul naar het gemeentehuis. Mijn ben eigenlijk gemeld bij Corrie uh, Sandegoets. Nou ja, koffie en uh, kreeg een protocol uh, toegesch uh, toegeschoven. Van, uh, je mag van elke, uh, elke dingen maar uh, drie foto's maken. Eentje van uh, tijdens het topspelde, eentje met de burgemeester en dan straks nog een groepfoto. Ja. Oké. Okay, dat moest je doen. Maar zeker niet van de muzikanten foto's maken, zeker niet van het publiek. En uh, nou ja, daar bleef het bij. Ja. Dus wij naar de Hovel af, hier naar het Jan van Mzouw. En daar uh, stonden ze uh, al iemand te wachten. Ah, daar is de hoffotograaf. En uh, kom, kom, want we gaan zo beginnen. Nou, ik links moest ik helemaal uh, om en uh, daar was een plaats gereserveerd voor mij. En uh, nou ja, de burgemeester stond al achter de, achter de preekstoel en die. Uh, en die zei: ah, De hoofdfotograaf is er, dan kunnen we zo beginnen. En uh, nou, even mijn spullen gepakt, klaargemaakt. Ik zei: gegeven, zei Ja, ik ben zover. Nou, toen begon dat. En ik ver, Ja, nee, gekeken en gedaan. En ik zat te wachten. En toen hoorde het uh, zangeres zonder naam. Ik denk, nou Zullen hier misschien wel meer liefhebbers zijn uh, van zangeres zonder naam? <laughs> en, uh, Marie Bij heet ze overigens. Hoor. Ja, ja, maar Marguerite de, de, de artiesten, Marie <clears throat> Marie. Het is een leidje en ik ben ook een leegenaar. Oh ja. Nou. Dus... Uh, nou, de en Ad van der Velden was in al die tijd nee. niet uh, in zicht. Nee, nee. Die is thuis. Die is uh, met pensioen gegaan. Ja. Maar Corrie en dingen die zijn hier bij de voordeur ook weer omgedraaid. En weg. Die heb ik ook niet meer gezien. Dus... Uh, nou, toen uh, de kwamen uh, ze hadden een presentatie gemaakt en de eerste foto, ik denk, ja, dat zal wel iemand zijn. De tweede foto herken ik mijn eigen, ik denk, oeh, shit. Dus uh, ja, toen werd het, dan duidelijk dat ik het, was. Toen viel het meentje. Ja, ik denk, oh god, hebben ze het toch uh, gevat. <laughs> nou, dus uh, ja, daar was ik de eerste, dat uh, zo expres uh, zo geregeld. Ja, en toen zag ik dan in de zaal de heel mijn broers en zussen en getrouwd en zo Ja, de, iedereen was er. Dus hm. uh, ja, dat was heel leuk. En uh, ja, ik was er totaal niet, uh, had ik niet verwacht. Wat zijn er toch veel leugens nodig om, om zo'n zo evenement van de grond te krijgen? Ja. Is, we, is toch eigenlijk niet ethisch? En daar gaat het over veel schijven. Dat valt mee hoor. Van Leugentjes om best zijn zijn. Ja. ja. ja <laughs> in, dit, in dit geval mag het. Dat is wel het leukste als het een verrassing is, ja. Ja, ja, natuurlijk. En ik vroeg nog aan Corrie, ik zeg, andere, of, uh, de andere gedecoreerde, ik zeg, uh, zitten die allemaal voor of zo? Ja, die, uh, die zitten daar wel. Uh. Of nee, die zei van, uh, die weet ook nergens van, die zitten uh, gewoon in het publiek. Ik zeg, oh, dat is goed. Zeg, dan uh, zie ik ze wel uh, als, ik kom, als ze naar beneden komen. Maar ja ik mocht vooraan zitten <laughs> heb je in feite dus ook wel foto's gemaakt? ja ja, ja, ja. ja ik, heb ik heb na mijn huldiging heb ik uh, mijn, uh, dingen, mijn afspraak weer opgepakt en heb ik de foto's verder gemaakt en donderdagavond uh, met de wandeling op de hei zei een uh, ander lid van de fotoclub ja, ik kom morgen vroeg ook foto's maken, ik zei wel ja. ja want uh, ik ken iemand en die heeft daar gevraagd of ik dat wilde doen, die vindt dat leuk ik zei ja dat kan, dan zijn we met tweeën ja, het maakt niet uit. En toen ja, moest ik daar naar voren komen. Ik zeg: Ga wel wel dingen? Ik zeg: Je zat ook een op plan. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Foto's maken, foto's maken. Ben jij zo'n in van boksel? Ja. ja. Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja de, van, uh, toen uh, mijn vader uh, uh, de fotoclub oprichtte. Ja, dat was eigenlijk min of meer voor de, ja, zou ik zeggen, voor de minder of voor de gewone mensen die ja, kleurfoto fotografie was veel te duur. En hij zei, nou, dan gaan we zwart-wit fotografie mm -hmm. doen. Kan iedereen uh, een eigen ding uh, invullen. Optiek. Ja, en, uh, en dat is ook zo uh, geworden en uh, gebleven. Ja. Van, vanaf het begin uh, lids, uh, bij, uh, ja, bijna 36 jaar. Nou. Mm -hmm. Dus. Ja, ja. Oh. nou, toch wel leuk zeg, hoe dat allemaal gegaan is. Ja, geweldig. Ja, ja. ja. Nou, ja Ik heb nee. uh, ja, de hele tijd uh, verbaasd van gestaan. En uh, ja, om de ja, mijn broers en zussen en zo, uh, ja, die moesten van de uh, Krimpanaar zo komen uit snake en uh, het uh, um, uh, dingen? Het uh, heel beek en gewoon. Je hebt al heel wat, hè? Ja, ja. Ik heb, uh, ik heb nog vier broers en twee zussen. Ja, ja, ja, ja. Ah, dus, ja. ja. ja. En uh, toen heb je ook een, een hele een lofrede over je heen gekregen. Ja, een uh, heel uiteenzetting van uh, wat mijn activiteiten allemaal zijn. <laughs> Of en, bezigheden. Uh, <coughs> dat, wist je, dat wist je zelf natuurlijk ook wel. Ja, daar kan ik nog wel naar vertellen. <laughs> <laughs> ja. ja, op wat voor een, uh, gebied, wat voor een vlak uh, beweeg je je allemaal zo? Ik, uh, ik beweeg mij al uh, vanaf het begin, de Nolke we uit uh, de boerderij vertrokken is. Uh, toen uh, uh, werd er gevraagd van uh, de gemeente uit om daar iets van sociale uh, dingen te maken voor, uh, voor de omgeving Plan West. Ja. Ja. Dus uh, nou, en, uh, een broer van mijn vader Piet van Bokstel, en uh, mijn vader die hadden samen het idee opgepakt uh, om een, een soort uh, solliciteit te beginnen, hè? de disco voor de jeugd op uh, Tweekend. Mm -hmm. En mijn vader zei: Van, nou, ik uh, wil wel een motorclub starten. Dat was uh, weer een Motorclub ja. de Valk. Mm -hmm. En, uh, en zeiden, dan begin ik ook een uh, fotoclub voor, ja. uh, voor uh, de gewone. Ja, oh. Het uh, was geen Satu Dara, die Valk. Wie? Was geen Satu Dara. Nee, nee, nee, nee. Die ze een Bandido's. Nee, nee. <laughs> dus, uh, en vandaar zijn we dus uh, daar binnengetrokken. En uh, toen, uh, ja, de stal uh, werd er uh, genoemd toen de tijd. En stilaan, die activiteiten allemaal uitgebreid. Uh, van uh, weekendsoos naar uh, vrijdagavond voor volwassenen. Zaterdag, zondag, uh, zondagavond voor de jeugd. En dan door de week hobbyclubs. En uh, ja, zo ging dat steeds verder. Toen zaten er ook nog een magisch centrum in. Uh -huh. naast En uh, ja, we zijn toen overgegaan naar de en Een voetbalclub opgericht. Disjockey disc gedaan daar ja. de carnaval. Ja. En uh, zo aan uh, stil, steeds iedere keer uh, wat anders erbij. Mm -hmm. nou, en toen ben ik ook uh, um, bij het uh, hete terecht uh, terechtgekomen via een collega van mij. En uh, ja, dat ben ik nu inmiddels ook alweer 15 jaar. Ja. Ik ben gestapt zelf met voetballen. Maar ik ben nog wel uh, actief als scheidsrechter uh, voor de jeugd. Mm -hmm. En op zondag meestal uh, een keer uh, om de veertien dagen of zo. Dus, uh, Ook niet van gevaar om bloot tegenwoordig scheidsrechter nee, zijn. Nee. Uh. Maar uh, ja, zo zijn we uh, een ja, uh, 25 jaar secretariaat gedaan van de fotoclub. Ja. En uh, ja, we hebben in verschillende commissies gezeten overal. En mm -hmm. ja, zaterdagmorgen weer vroeg actief geweest met koningsontbijt in de Wildhacker. Mm -hmm. En uh, ja, zo op allerlei vlakken uh, present. Altijd uh, present, een trouwbaasje actief. Ja, ik vind als je ergens aan begint, moeten moet je dat ook consequent doen. En, uh, ja, en niet zeggen van ik kan niet, ik kan niet en dan weer, ik nee, nee. Ja, daar heb je niks aan. Nee. Mm -hmm. ik vind, uh, en dat moet ook samen kunnen doen natuurlijk. Ze moeten het thuis ook mee eens zijn. Mm -hmm. ja, en dus uh, Toen vond mijn broer, die vond het uh, wel een idee om mij aan te... Uh, Melden voor, of a, a, aanschrijven voor een lintje. En Dat was nee, nee, Leo. Leo. Ja, ik heb daar een jaar lang mee de verbouwing gedaan en alles. Die het heel zijn huis. Oh, euh... Leo is de uitvinder, hè? Ja, ja. ja, ja. En uh, daar heb ik toen een jaar lang mee geklust op Door de Wekenavond en op zaterdag. En, uh, en die vond hij wel een uh, leuk iets en die heeft er samen met zijn uh, vrouw in werking gezet. En uh, ja, daar was dan gelukt. Ja, en dat is gelukt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Uh, het, het zwaartepunt van, van jouw activiteiten ligt wel bij de wildernis. Ligt in de wildernis. Nou wil ja. ik uh, die politiekers hier uh, rond de tafel uh, daar een hm. vraag over stellen. Want. Zou je niet uh, kunnen zeggen dan dat, uh, dat uh, als zo'n man onderscheiden wordt, die, die zich daar uh, altijd heeft ingezet voor de wildakker, Dat dat toch ook uh, in zekere zin een, uh, een politieke erkenning is van het belang van de wildakker? En ik vraag dat natuurlijk uh, tegen de achtergrond van dat de politiek, als ik het maar eens generaliserend mag zeggen. Altijd een beetje uh, met een scheef, uh, met een beetje... Mm, miserig uh, oog kijkt naar die wildakken, vooral in samenhang met het Jan van Mezou. Uh, uh, uh, te veel aan accommodaties. En, en, en, uh, ja, goed, Jan van Mezou is natuurlijk uh, het, de parel. En, en uh, die andere, ja, ja. Uh, is dat, uh, wat zeggen jullie daarvan eigenlijk? Is dat een, een beetje toch een erkenning van, van het belang van de wildakken? Dat dat zo'n. Mm. Zo n, zo n, ik denk dat zo bokstel ik, nee. daar onderscheiden nee. wordt. Ik denk dat ik die twee los moet koppelen. Moet je dat los koppelen. Ja, dit is echt ah, een persoon. Jammer nee, toch. Dit is echt de persoon die uh, heel veel voor de gemeenschap gedaan heeft. Die een aantal... Uh, Dingen heeft bijgedragen voor het goed de lever houden. Dat daar een instrument voor nodig is, als een wildhakker, prima. Maar dat kan ook op andere uh, uh, situaties kan plaatsen. En ik denk dat je die twee echt niet aan elkaar moet koppelen. Dit gaat echt om de man zelf, de man of vrouw zelf, die, die bijdrage heeft geleverd. Ja, dus uh, geen politiek schouderklopje. Wel, vondt... wel politiek in de zin van dat hij zoveel heeft bijgedragen aan het gemeenschappelijk leven binnen Goorland. Ja. Ja. Maar niet het instrument uh, de wildhaken. Zie jij dat ook zo, Mark? Ja, ik, ik zou zelfs uh, iets, ver, iets verder willen trekken. Ik zou het ook een disqualificatie van uh, de inzet van Kees vinden ja. als je het op die manier. Uh, oh ja. Ja. Waarom? Leg eens uit. Omdat, deze, dit is eer die iemand persoonlijk toekomt. Omdat hij zich in heeft gezet voor. Ja, Fijn hij heeft het net zelf allemaal opgezond. Uh, dus dit is hem die hem toekomt. Niet het, uh, het huis waarin hij toevallig uh, die activiteiten grotendeels oplevert. Oh, uh, oké, okay, oké. Okay. Dat komt hem persoonlijk wel toe. Maar ik denk dat, dat hij, als, als betrokken uh, vrijwilliger daarbij, die wiltakken. Die discussies ook allemaal wel even Ja, wij hebben zijn daar heel druk uh, over gemaakt. Uh, toen uh, dat ook speelde. Hebben we, heb ik ook uh, persoonlijk een, uh, een woord uh, voorgelezen of uh, gezegd in uh, de gemeenteraad toen. Uh, waar we dus uitgenodigd uh, voor uh, ja, als bestuur of een, mm -hmm. van de wildtaker. Is... Mm -hmm. En uh, toen uh, ja, of ik na omdat toen bij de fotoclub uh, als secretariaat en uh, vroeg eens of ik een woorden wilde doen. En mede okay. ook uh, voor. Uh, ja, voor mijn vader dan de oprichter van ja. uh, de grondbeginselen van al het geheel wat nu ontstaan is. Want als dat toen niet gebeurd was, dan had het misschien wel plat gegaan. Ja. Nou, ja. dat had dan misschien wel mogelijk geweest. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en uh, nu, ja, nu moesten we ervoor vechten om het niet uh, uh, te laten sluiten. En daar is door het bestuur van de Wildakker hard aan gewerkt. Om de, ja, toen dat idee geopend werd om in samenwerking met de deel te gaan. En uh, ja, dat is ze dan gelukt. En uh, ja, nu zijn ze dus die, die dingen verder aan het uitwerken voor de uh, WMO en dergelijke. Ja, ja. ja. En uh, ja, dat moet uh, gewoon uh, zijn stand nog krijgen, denk ik. Dat is dus wel natuurlijk een werkgroep zo, die daar heel druk mee bezig zijn. Mm -hmm. Maar ik vond dat wel een goed initiatief. En uh, ja, dat wordt ook door alle de partijen. Maar ieder trekt ook zijn eigen kaar. En dat is natuurlijk ook wel een uh, goede ding. Maar dat samenwerken, dat, dat zie jij ook al zitten. Ja, want anders had ja, ja. het gewoon dicht gegaan en dan, mm. uh, ja, dan had ik met mijn vrije tijd weer iets anders moeten mm. doen. Ja, ja, ja. ja. Uh, John, hoe zie jij dat? Nou, ik vind dat zoiets ook wel af mag stralen op de wildakker. Uh, want de wildakker bestaat ook alleen maar doordat er zoveel mensen actief bij betrokken zijn. Mm -hmm. Dus ik heb daar ik heb niet zo'n probleem, mee, maar het is uiteindelijk wel Kees verdiensten. Ik bedoel, dat lintje op zich. Mm, ja, ja, ja. Het zijn, zijn verdiensten, maar het straalt ook wel af op de wildakker. Ja, dat denk ik wel. Zie je dat zelf ook niet zo eigenlijk? Uh, is? Ja, nou ik ben nu dan uh, ja, heel actief in, uh, in de wildhaken maar ja, voor hetzelfde geld hè, had hij ook ergens anders kunnen zijn mm -hmm. ja, als bijvoorbeeld uh, um, als het bijvoorbeeld in de Leibron ooit gevraagd was of, zo, of weet ik het, of dat ik in Riel gewo uh, gewoond had of, uh, en daar uh, mijn, mijn, uh, uh, mijn feeling uh, zal uh, uitdragen zal ik zeggen, had hij misschien daar wel geweest Mm -hmm. als niet iemand het initiatief neemt om jou aan te melden, nou ja. dan, uh, dan houdt het al op. Hè? Nou ja. Ja, ja. Ja. En uh, daar is de, eigenlijk de grote... Mm. Um, um, Aanstichter zou ik zeggen, of we beginnen dan van uh, de aanmelding. Mm -hmm. He, en uh, ja, dat waardeer ik enorm. En uh, kijk, ik vind het de, heel leuk, heel de vrijwilligerswerk, alles. En zonder vrijwilligers bestaat er geen één vereniging. Nee. He, als je ziet op de zaterdag werd er bij het voetbal aan vrijwilligers nodig is. Ja. En uh, overal, zie je bij de lokale omroep natuurlijk ook. We hebben er veel te weinig. Ja. Ja, ja maar deze. Ik doe, doe een oproep. Ja, dat zijn we toch voortdurend aan het doen, Erik. Oproepen om, om uh, vrijwilligers uh, te krijgen. Om uh, mensen die. die... We hebben we twee nieuwe? Oh, Kijk. we hebben al twee nieuwe. Nou, okay. goed kijken. Kijk. Nou, niet vergeten ja. te noemen. Nou, ja. Nee, dat is zo. Ja, nou. en uh, ja, zo. Uh, kon, en van, ze weten, als ze weten dat je daarvoor uh, voor inzet, voor, voor die, weten ze op alle fronten, overal, altijd te vinden. Ja, en fotografie, dat is gewoon mijn, ook mijn ding. En daarom had ik helemaal geen, uh, geen uh, benul van waarom, ja ik mocht gewoon foto's maken, ja. <laughs> ja, ja, ja, Leuk, leuk, leuk bedacht. Ja, ja. ja. Soms uh, denk ik dat men zich wel wat in uh, grotere bochten moet wringen om, om, uh, om, om uh, de lindrager de in Sp uh, met, met allerlei smoesjes daar naartoe te krijgen. Maar goed, uh, dit was... Uh, in het juiste pak, hè. Dat en ja, ja, ook ja, ja, in het juiste ja, pak. Ja, ja. Had je ook een stropdas daar Ja. Oh, ook, ook, ook? Ja, ja. ja. Ook? ja, ja. ja, ja. Oh. Ja, wel, een driedelig pak. <laughs> goed. <laughs> Mooi. Uh, nou, dan uh, sluiten we dit, uh, dit onderwerp af en dan krijgen we een stukje muziek, denk ik. Uh, heb je iets voor ons gevonden? Nou. Kijk, een We spelen en we zingen veel, dat zit ons in het bloed. En als we eerst wat drinken, dan gaat het eens zo goed. Maar drinken uit een glaasje, dat vinden wij niet fijn. En daarom is ons lijflied steeds het volgende refrein. Hey! We en hadden reuzenlull. We werden op en. Vlieg met ons mee. Doet hey! doe het maar in een emmertje, doet maar in een tijl. We speelden dan een ritme en zingen onderwijl. Wij drinken nooit uit glaasjes. Dat is beneden pijl. doet maar in een emmertje, doet maar in een lettert. Uh, ...weer een verdere activiteit. Dan gaat Kees uh, naar andere activiteiten. We nemen afscheid aan van hem. Fijn dat je er was. Ja, graag gedaan. Mooi verhaal heb je verteld over uh, hoe het allemaal rond het lintje is gegaan. Ja. Nou, dan gaan we verder met... Uh, ...John van den Hout, Theo van der Heijden... Mark van Oosterwijk. Uh, met jullie drieën... ...mogen we terugkijken op het... Uh, ...op het uh, ontstaan, het, het, het, het formeren van, van het nieuwe college van BNB. die waar? Uh, maar John en Mark, jullie zijn van dezelfde partij, denk ik, hè? Ja, dat klopt. Dus wij zitten hier met twee partijen. Uh, VVD en uh, Proactief Golen. En er zijn twee partijen niet hier aanwezig... ...de CDA en de Partij van de Arbeid... ...die ook deel gaan uitmaken van het, uh, van het nieuwe college. Maar goed... Uh, het heeft, uh, vind ik, uh, spreek me tegen als het niet zo is, vrij lang geduurd. Nou, nah, ja, ja. dat is me net van welke kant dat je ja. benadert. Maar kijk, uiteindelijk denk ik dat we, toen het zover was dat bekend was dat uh, in coalitieonderhandelingen gingen met deze vier partijen, dat we redelijk hebben doorgepakt. Was het in twee weken tijd, uh, uh, was het rond. Het proces daar naartoe heeft lang geduurd. Het kwam moeilijk op gang. Uh, nou, dat ook niet echt, uh, vind ik. Uh, maar er was ja, in het begin gewoon wat consternatie over... Uh, uh, de verkiezingsuitslag. Hè, wat, wat, wat betekent die nou? Uh, en wij hebben steeds gezegd, we willen uh, best voldoen aan zeg maar, wat de gewoonte is binnen binnengehoorlijk. De grootste partij het initiatief uh, mm. neemt. Uh, daarna hebben we ook willen zeggen tegen die grootste partij, uh, houd er nou rekening mee... Uh, uh, dat je wel de grootste partij bent, maar dat wij denken uh, dat uh, het op een andere manier aangevlogen zou moeten worden. Puur en alleen om het feit dat wij vonden dat die verkiezingsuitslag ook iets, iets betekende en dat wij niet op audiëntie... ...wilden gaan bij lijst riedel Want dat doe je dan, als, je, als, als de grootste partij het initiatief neemt... Ja, ...dan vertel je tegen elkaar van uh, wat je wilt bereiken... ...en uh, wat je kunt en wat je niet kunt. En uh, hoe denk je dat de coalitie eruit zou kunnen zien? Nou, dat wilden we nou juist niet doen. Wij, wij hadden het voorstel, we willen daar wel gevolg aan geven... ...maar nodig dan alle partijen gezamenlijk uit... ...en dan gaan we gezamenlijk in gesprek... Ja. ...over uh, wat het zou kunnen, kunnen worden... ...en hoe dat we de verkiezingsuitslag uh, uh, zouden moeten duiden. Mm -hmm. Nou, dat hebben we uiteindelijk... ...ook zo uh, doorgezet. En toen dat... ...achter de rug was, toen heeft het... ...ook nog wel een... Uh, ...tijd gekost... ...voordat we uiteindelijk bij elkaar kwam, kwamen. Maar dat... Ja, zeg maar dat losweekproces uh, van Lijst, Rielgoorle, VVD en CDA. Dat heeft gewoon zijn tijd nodig gehad. Hè, die hebben daar een college vier jaar lang gehad. Uh, wat mm -hmm. uh, goed gefunctioneerd heeft. Wat een aantal dingen bereikt had. En uh, ja, dat kostte gewoon de ja, moeite om dat, dat los te laten. Ja. Uh, dus ja, even samenvattend. Het kwam even moeilijk op gang. Het duurde... Ja. Uh, voordat, voordat die uitnodigingen lag, toen, toen werd er ook niet zomaar ongeklausuleerd op die uitnodiging ingegaan. Ja. Nee, er waren wat, wat mitsen en maren en wat voorwaarden. Um, en en uh, Toen, toen dan t, uiteindelijk dan bekend werd wat wie uh, met elkaar door zouden gaan, toen heeft het ook nog wel eventjes geduurd voordat het programma... Uh, gesmeed was dat, uh, ja, twee weken. Twee weken. Twee weken. Twee weken. Ja. Twee weken. Uh, maar voordat we daarover gaan praten, uh, er waren allerlei combinaties mogelijk. Hè? 8, ja. 28, ja. heb jij eens uitgerekend, Theo. Ja, heb ja. je wiskundig 28 oh, oh, oh, oh. combinaties. Waren mogelijk. 28, werkelijk. Ja. Dat is veel. Ja. Is dat nou werkelijk waar? Ja. Zoveel combinaties? Reken, reken maar, ja, reken maar uit. Er waren 28 combinaties mogelijk. Reken maar uit. Noem maar het dan eens vijf, bijvoorbeeld. Uh, wat, wat, uh, u hoeft ze niet alle 28, maar... maar nou, je kan uh, beginnen met de oude coalitie aangevuld met uh, PvdA of PAG of... Of, uh, of, uh, of niet. Aangevuld. Of, uh, nee, nee even, even nee, de combinatie. Of de, de oude de coalitie, zeg je, want ja. die kwam heel sterk tekort, of niet? Nee. nee. nee. Die, die hadden genoeg Die hadden genoeg oh, die al. Die hadden al was al tien. Nee, ja. al één. Nou, dus dan kan je al met die drie kouden, dan heb je al één. Dan kan je, aan, dan kan je hem nog aanvullen met PvdA. Of je kan hem aanvullen al twee. Dan kan je hem aanvullen met. met uh, proactief. Nee, dat uh, Of je vult hem aan met de SP. Ja. Of je vult hem aan, desnoods, met Kouwenberg. Ja. En als je dat al die dingen uittelt, dan haal je de VVD eruit en dan ga je weer verder combinaties maken. Dan haal je er weer die uit en dan kan je weer combinaties maken. In totaal kom je op 28 verschillende combinaties. Oh, geweldig zeg. Ja. ja, ja, ja. Maar dat is natuurlijk niet geprobeerd. Nee, we hebben ze niet al laag van 208. Nee, nee, nee. We nee, hebben nou. wel een aantal voorkeuren. Tenminste, ik kan al even productief uh, uh, praten. Uh, wij hebben een aantal voorkeuren op bord geschreven. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En uh, gewoon daar uh, aangegeven nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4. Mm -hmm. Nummer 5, we hadden vijf uh, keuzemogelijkheden voor ons. Uh, die, die bedachten van well, nou, dan, dan heb je ook nog uh, uh, wat uit te leggen aan de verkiezers. En, dan, uh, de, en, en daar kun je mee naar buiten komen. En uiteindelijk hebben we, er, uh, hebben we één keuze uh, als keuze 1 uh, aangegeven. En, en, en alle partijen, behalve lijst Kallenberg, maar die had al heel vroeg aangegeven... Niks te zien in deelname aan welke coalitie dan ook. Net mm -hmm. als de SP trouwens. <coughs> nou, maar bij onze vijf. Zaten wel eens, de SP? De overige partijen kwam wel in een. Of de SP of een... heeft wel meegedaan met, met de besprekingen. Nee, Op de dus... uitslagavond weet ik inderdaad ja. ook dat dat. Uh, ja, dat was jezelf. Je je Eikelebom zei waarschijnlijk wordt dat voor onze oppositie. Die, die ja. nam meteen al dat, dat woord in de mond. Nou, ja. dat, dat is. Later uitgepraat had het niet zo bedoeld. Maar het is dat had ze niet zo onhandig bedoeld onhandig en onhandig had spijt van, ja, kwam erop op terug. Later bleek dat ze wel degelijk ambitie hadden om in uh, een coalitie plaats te nemen. Uh, um, ze, er is er ons geen serie. door de VVD? Nee. nee. Niet gevetood. Nee. Geblokkeerd. Kijk, als je, als je gaat kijken wat ligt dichtbij je, ja. dan is dat niet de eerste keus daar moet je gewoon eerlijk in zijn mm -hmm. He, je gaat ook zoeken naar waar kan je verbindingen met elkaar vinden en uh, wij hadden ook een lijstje gemaakt en er, uh, ik heb net gezegd hoe wij een beetje erin zaten uh, onze insteek zou in eerste instantie zijn de oude coalitie dan eventueel aangevuld met een van de andere partijen mm -hmm. om toch wat meer want er komen een paar moeilijke dingen op je af waarbij je dus moet kijken van je moet voldoende draagvlak hebben om dat ook kunnen waarmaken nou daar bleven we ons ook een stuk of vijf over en, maar, de, en deze, mm, deze combinatie zat ik er goed ook bij. Ik dat je wel graag met Lees-Riel door had, wil ik, aan. ik Nou kijk, je, je bent aan elkaar uh, uh, ge uh, gehecht, uh, ge of gewend. En je weet wat je aan elkaar hebt. En dan, maar je wist ook dat het uh, gezien wat de, de drie transities en alles wat er afkomt... dat je versteviging nodig had. Dat was op voorhand al duidelijk. Uh, de, met tien doorgaan, dat was een bijna onbegonnen zaak. Mm. Dus er moest een andere partij bij komen. Nou ja. Ja, dan ga je met elkaar praten en dan... Ja, dan krijg je toch situaties van uh, uh, ja, waar vind je elkaar en waar kan je elkaar versterken. Ja, en als dan daar een bepaalde uh, uh, setting neer wordt gezet waarvan je zegt, nou ja, dat, dat zoeken wij niet. Ja, dan ga je toch verder kijken. En toen bleef op een gegeven moment een combinatie over waarmee je ja. zegt. Nou, daar kunnen wij, als we het nog goed programma weten te schrijven, gezamenlijk, kunnen we er best aan het komen. Ja, jij gaat natuurlijk weer op de centen letten. Nou, het zijn niet mijn centen, het zijn de centen van onze burgers. Ja, heel netjes gezegd, staat rechtelijk helemaal juist natuurlijk. En, en, uh, dus een van mijn taken is uh, uh, op, op zorgen dat er in ieder geval een verzoenlijke begroting is. En dat wij geen uh, gekke dingen doen met onze Dat blijft ook jouw portefeuille. Dat blijft een deel van mijn portefeuille, maar aangezien je ja. weet ook, er uh, zijn wat verschuivingen. En ik krijg er nog een paar uh, uh, producten bij, noem het maar even zo. Het is een beetje minachtend om te zeggen dat Theo alleen op de Dat is. Dus minachtend. Ik iets zou, te weinig eer voor hem. Maar goed, als je kijkt naar de ontwikkeling erbij. van de economie, die, wat nu ook breed gedragen wordt door ook deze, coalitie, deze nieuwe coalitie. En ook in hun programma's kwam al heel veel van dit soort dingen terug. Als je kijkt naar de ontwikkeling nou ja, maar, van de economie. We hebben dat in de vorige periode vaker, denk ik, hier. Ja. hier uh, rond deze microfoons wel gezegd, vriend en vijand, al bewondering voor hoe jij uh, die, die portefeuille beheerde. Nou, het voordeel is natuurlijk dat ik, met betrekking tot de wettelijke bepalingen, al eerder met de bijl te hakken alleen bij andere organisaties. Ja. En dan weet je er iets meer van, gemiddeld genomen. Ja. En dan, ja, dan kan je dat ook uitdragen. Hè, en, en, ja, en dat... uh, ja goed, het is misschien een beetje kort de bocht om te zeggen dat, dat jij weer op de centen gaat letten. Maar uh, uh, met, met de SP erbij zag je dat niet zo zitten. Die, die, die zijn eerder voor het uitgeven. Dat wil ik niet zeggen. Nee? Zij leggen andere accenten. Oh, andere accenten. Ja, goed. Het mag toch geen verrassing heten dat de VVD en de SP programmatisch ver uit elkaar staan. Ja ja. Ja? ja, ja. Hoewel, tijdens, tijdens de... Zijn er zijn twee politieke cafés geweest. Ja, Toen het, was uh, toch altijd uh, na afloop het commentaar van... van, van uh, ...van de beschouwers... ...wat zitten de partijen toch dicht bij elkaar? Maar ik denk Hoe dat ze... weinig onderscheidend... ...zijn de partijen? Ik herinner me de oproep van, van de burgemeester... ...een keer aan het begin van zijn politieke fee ...nou mensen laat, laat de verschillen eens uh, horen. Hè? En, uh, maar ja... ...die waren er niet zo. Nee, die waren niet Die waren programmatisch niet en enorm. Nee. Dus uh, ga je ook op andere... Uh, ...kwaliteiten en competenties... ...ga je andere partijen beoordelen programmatisch zou we met bijna iedereen... denk ik, in een coalitieplaats kunnen mm. doen. Ja, kijk eens. Maar het is ook... Hoe, hoe, hoe, hoe, uh, hoe bedrijf je politiek? Hoe heb je de afgelopen vier jaar uh, politiek bedrijven? Uh, dat zijn voor ons ook doorslaggevende dingen geweest. Ja. Mm -hmm. Kijk, en, en gezien de onzekerheid... Hè, de onzekerheid die op je afkomt... waar je helemaal nog geen invulling aan kunt geven... Uh, wat die drie transities gaan betekenen... voor de gemeente En uh, Daaroverheen uh, de regionale samenwerking... die je op moet zoeken... Dat maakt de dossiers uh, ja, op zich uh, heel ondoorzichtig wat er gaat gebeuren. En je moet uh, goed met elkaar kunnen acteren wat je daar uh, uh, uiteindelijk mee gaat doen. Het meeste geld wat naar de gemeente toekomt is gelabeld. Ja. Daar kun je niet zoveel mee. Mm -hmm. dat, dat, dat is in principe al uh, toegezegd aan andere organisaties die daar al jaren mee bezig zijn. Um, maar je wilt als uh, gemeente Goorlen, en in ieder geval Proactief Goorlen stelt daar prijs op, dat daar uh, wat meer um, uh, in de raad over gesproken kan worden. En of je dan er nou direct invloed op uit kunt oefenen of niet. Maar je moet het wel dusdanig gaan organiseren dat daar maximale invloed op komt. En dat is, dat is een beetje waar we naar kijken. Uh, Ik denk dat je inderdaad, inderdaad moet kijken hoe positioneer je de raad in de nieuwe... Ja. Ontwikkelingen van gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsbanden, daar moet de Raad een positie krijgen. Uh, ik heb eens een keer, maar dan praat ik over drie jaar geleden, is een keer gezegd: het grootste gevaar is de gemeenschappelijke regeling. Ja, ja. Uh, want daar heb mee, je heb geen greep meer op. Dan je kun je er, geen controle meer hebben? Als je eenmaal meedoet in zo'n regeling, dan ja. heb je er weinig grip op en dan ben je één als, als ja. voorbeeld neemt de veiligheidsregio, je bent één van de 28. En als je als enige gasgemeente Goren zegt, wij zijn tegen, nou, dan ben je de Rizé van Brabant, nee, Want nee, Ze stemmen nee, hier binnen twee tellen weg. Nou, want dus. er staat gewoon in de regeling, de meeste stemmen gelden. Ja. Ja. En, de manier van invloed uitoefenen. En, en, nou, dan? en nou, hoe positioneer je nou de Raad ja, dus. dat zij voldoende invloed kunnen uitoefenen en er zijn, ik, Toevallig stond er in de raadsleden nu uh, een, een week of twee geleden een mooi stukje. Daar hadden ze, gaven ze twaalf modellen aan hoe je als raad er enige invloed kan, op kan uitoefenen. Nou, daar moeten we eens over nadenken. Ook Wij moeten onze raad in die positie kunnen brengen dat ze inderdaad bij een gemeenschappelijke of een ander samenwerkingsman uh, invloed kunnen uitoefenen. Je, maar je moet ook weten, uh, doe je eenmaal mee aan de GR, de gemeenschappelijke regeling, ja, dan ben je één van in hart van brabant één van de negen? En doe je de, de, de, de, de RUD's dan ben je één van de 28 en doe je de veiligheidsend, dan hmm. ben je ook één van de, zeg de 28. Zeg jij dan, uh, jongens, niet, niet te veel uh, gemeenschappelijke regelingen? Ja, maar als ze hier opgelegd worden, of, dan, dan, dan kan je bijna, als je dan nou kijkt naar de drie transitie met betrekking tot de jeugdzorg en je gaat kijken hoe je dat moet vormgeven, dan moet je wel zorgen als raad, en daar zijn ze gelukkig mee bezig, waar leg je de ruimte die je binnen de gemeente wil houden en daar waar je zelf over wil beslissen. Kijk, ik hoef niet gaan zitten beslissen over intermorale regelingen, iemand die in een instelling komt. He, dat is wordt vast en dat kost je zoveel. Dat is En, dat dat, is, uh... en Daar kan je niks meer aan doen. Mm -hmm. maar, en dat moet je wel goed zien, met z'n allen zien, neer te zetten, zodanig dat het voor de gemeente Goorden betaalbaar blijft. Mm -hmm. Maar daaronder zit nog een laag, een tweede, een tweede laag en een derde laag. In de tweede laag ga je al meer invloed uitoefenen als raad en in de derde laag heb je de volle... Wolle ruimte om invloed uit te oefenen. En, nou, en daar moet je zorgen dat je dat goed in balans weet te krijgen. En dan moet je de raad in een positie brengen. Klinkt nog behoorlijk ingewikkeld. Is ook ingewikkeld. Is ook. Als je het hebt over drie lagen. Maar dat ja. moet goed in samenspraak met de regio. Met het college en de raad moet mm -hmm. dat gebeuren. En aan de achterkant werkt dan ook nog de intergemeentelijke samenwerking. En de samenwerking tussen de gemeente Hilvarenbeek, Oosterwijk en de gemeente Goorlen. Nou, dat, dat, dat is nu voor een gedeelte opgezet uh, om te kijken om maximaal nut van elkaar uh, te hebben. Uh, nou, daar zal ook uh, naar gekeken moeten worden. Ja, wat, wat, wat gaan we daar nog mee ja. doen? En gaan we ons met drieën positioneren richting die regio? Waardoor dat je uh, in plaats van één van die negen, drie van die negen wordt. Oh, ja. En dat zijn de dingen waar je strategisch, denken wij, ja. over na moet denken. En dat hebben we ook in dat bestuursakkoord uh, weg willen Daar zetten. Daar moeten we het eens over hebben. Uh, in de aanloop uh, werd er eigenlijk overwegend uh, <coughs> vertrouwen uitgesproken... in uh, de capaciteit van de gemeente met, met, met de samenwerking en alles... om die tra transitie aan te kunnen. Uh, maar ja, terwijl alom gezegd werd... Oh, dat wordt een zeer moeilijke, zeer ingewikkelde operatie. Dat, dat, uh, blijft er staan. dat, kun, je, dat kun je bijna niet uh, lichtvaardig... Uh, en, nee, en, uh, nee, goed. Uh, wat, uh, wat staat er straks uh, te gebeuren? Uh, is het zo dat er nog uh, buiten die transities... Uh, mij lijkt haast, daar gaat alle aandacht naartoe straks. Is er daarnaast nog uh, andere ruimte... Voor, voor, ...voor politiek, voor akkoorden, voor, voor wensen die je hebt opgenomen in het akkoord. Is daar ja. wat over te vertellen? Wat, hoe ziet dat akkoord er nou uit? Dat, dat jullie met elkaar hebben kunnen sluiten. Is daar nog ruimte voor? Het antwoord is ja. Een, een grote politieke wens van, van Proactief bevond zich in de, richting, in de hoek van duurzaamheid. Met name over het beter organiseren van afvalstromen... ...waardoor een enorme milieuwinst te halen is... En het bezig zijn met uh, lokale uh, energieopwekking bijvoorbeeld. Uh, dus daar willen we stappen in zetten. En dat hebben we ook in het akkoord uh, afgesproken. Lokale energieopwekking. Ja, dus het Krijgen we een nieuw uh, gemeentelijk gasbedrijf of zo? Nee, nee, niet gemeentelijk. Het moet een initiatief van, uh, van de inwoners. inwoners zijn. Oh ja. ja. Dat kan je op allerlei manieren. Het is uiteindelijk het met als doel dat je uh, uh, op een bepaald moment als, als samenleving. En dan in dit geval heb je het over de gemeente. Uh, volledig zelfvoorzienend uh, bent. Dat is de ambitie. Dat is de ambitie? Ja, dat, mm -hmm. dat is in onze optiek ook de, uh, het energiegebruik van de toekomst, dat je evenveel, uh, dat je pas iets op kan maken op het moment dat je het ook zelf… Uh, de daken ook, uh, beleggen met, uh, met zonnecellen en uh, dat soort dingen. Dat is een van de oplossingen die je kan kiezen. Ja. Mm -hmm. En dan hebben wij het niet over de grote windmolens. Nou, dan heb je over klein uh, wind, uh, ja, windturbines, windturbines die, je op je kan die, die je gewoon bij mensen thuis op het dak kunt zetten. en uh, Waardoor dat je zelf ook ja, de windenergie kunt opwekken. Zelfs zijn die dingen al hè, ontwikkeld. Ja. En, uh, dan kan je echt al uh, op een hoogte van anderhalve meter kan je iets op, op je dak zetten. Mm -hmm. En dan kan je zelf een windturbine hebben. Maar je ja. vroeger de antennes hier in Goorlopen, ja. uh, ja. niet alleen in Goorlopen, maar in heel Nederland op het dak had staan. Nou kun je kun je voorstellen... Voor maar daar heb je de gemeente uiteindelijk wel voor nodig. Want dan heb je weer omgevingsvergunningen nodig. Je hebt weer, en dus, dus wij hebben ook in het, in het bestuursakkoord willen zetten van... Nou, de gemeente moet daar uh, vanuit de gemeente ook de ondersteuning geven. Dat mensen als mensen met ideeën en met vragen komen, dat ze ook uh, uh, vooruit uh, uh, geholpen kunnen worden. En, um, nou, dat, en dat geldt niet alleen voor dit onderdeel, voor, nee, voor ja, de duurzaamheid, het, het maar duurzaamd duurzaamd ook voor de afval. Ja, uh, ja. Kan en, daar nog veel verbeterd nee, worden? Ja, enorm enorm zijn Enorm. Ja. Als je kijkt. Dat gaat geld opleveren. Moderne afval is gewoon uh, de nieuwe grondstoffenbeleid. Ja. Wij noemen het ook geen afval meer, maar grondstoffenbeleidsplan. Ja, dat zijn Franse winkel verder Afval bestaat niet, staat op die nee, afvalwagens. Nee, maar die heeft dat He? ook bewezen. Ja, ja. Nee, is... nou, en daar kunnen we nog een paar stappen voor uit. Je ja. bent tegenwoordig in staat om ongeveer 95% van het afval opnieuw te gebruiken. Mm -hmm. Dus dan is het voor 95% grondstof en 5% afval. Ja. En, dat en dat kost op, het geen geld. En dat onder levens. de noemer van duurzaamheid, dat kan. Ja. Dat kan. ja. Maar zo zijn er wel meer. Onze insteek is inderdaad meer dus dat het... Uh, dat is vanuit de proactief gole, uh, de, de beleidsinhoud uh, de, de van, van het programma, die duurzaamheid en... Uh, nou, veel meer. Veel meer. Natuurlijk wel. Ja, natuurlijk veel wel. Ja, maar je het vraagt moet of, het ja, is ja, ja, of er ruimte is voor lokale actie. er ruimte is boven die transities. Het is een gemeenschappelijk ding en het moet met z'n vieren gedragen worden. En als je met z'n vieren erachter gaat staan, dan kan je heel veel bereiken. Oh, dat, dat natuurlijk, daar staan jullie allemaal achter. Ja. Ja, maar die transitie die is ook, ook niet onbelangrijk. Waarom zeggen wij dat? Omdat in die transitie ook een kans zit... om het op een andere manier in te regelen. Uh, het komt nu ook, de verantwoording komt nu ook bij de gemeente, bij de regio uh, te liggen. Uh, maar dan ben je ook in staat om het op een andere manier aan te vliegen. Kijk, de hele maatschappij zeg maar, in Nederland, als het om zorg gaat... is vooral gericht op het behandelen en op het genezen uh, van uh, mensen. En wij zeggen nu... Ja, als je nu een slag wilt maken en iets wilt winnen... Uh, die kanteling is al ingezet. Hè? Dat is een beetje, beetje ja, een beetje achterhaald woord kanteling. Maar uiteindelijk... wat wij willen is dat je aan de voorkant... preventie, voorkomen. Dat je daar het geld naartoe laat gaan. Want als je daar nu in kunt stoppen... bespaar je een heleboel aan de achterkant. Want je weet gewoon... ...dat als je een behandeling in moet zetten... ...dat dat veel meer geld kost... ...als dat je het kunt voorkomen. Dus komen als je, is beter dan genezen. Nou ja, dat uiteraard. uitdaging... Ja, mensen, mensen ontlenen ook hun zelfbeeld en hun zelfwaarde... ...aan het feit dat ze bepaalde problemen die op hun pad komen... ...zelf kunnen, ja. Uh, ja. Ja. Oplossen, kunnen, ja. oplossen, kunnen oplossen, kunnen bestrijden. Is er vanuit de VVD een speciaal punt dat dat ingebracht is in het programmaakkoord? Nou, u mag natuurlijk best merken dat wij gaan voor een solide en een goede begroting. Dat wij ook gaan van, maar goed, dat is, inmiddels is het nu gedragen, vieren, dat wij ook gaan voor zo weinig mogelijk lastenverlichting, of lastenverzwaring voor de burger. Dus we gaan proberen binnen het kader van die twee gesloten circuits... Uh, afval uh, uh, uh, grondstofverblijfsplan en de riool om daar te kijken of we dat op een kopende manier weg kunnen zetten, zodanig dat we daar de kosten niet hoeven te verhogen en de andere kant hebben we afgesproken met elkaar dat wij het uh, OCB alleen maar verhogen als de, met de inflatiecorrectie en in principe anders niet, Anders niet. tenzij tenzij, hè, als de wereldmarkt omlaag valt, of er gebeuren afschuwelijke dingen, dan zullen we als gemeente toch een oplossing moeten bedenken, mm -hmm. dus er, je moet altijd in, in politieke zin een klein Opening houden, maar in principe ze hebben het mag de burger niet tot lasten, uh, uh, verzwaring zijn. Uh -huh. En ik kan je een voorbeeld noemen: in 2009 ten opzichte van nu is de burger 31 euro, alle burgers 31 euro minder gaan betalen. Ja, dus, dus het kan. Het kan. Het, ja, kan. het kan nog een heel stuk. Vanuit uh, ja, zitten niet aan tafel, maar dat weten jullie ongetwijfeld ook. Uh, vanuit CDA nog een speciale wens uh, erin opgenomen in het uh, programma. Ja, ja. Ja, met betrekking tot de jeugdzorg, met betrekking tot uh, uh, uh, uh, bepaalde ontwikkelingen, met betrekking tot de Nee, dat heet de, die derde ook weer. Uh, we hebben ook het uh, parkeren. Participatiewet en zo. Gratis parkeren. Burgerparticipatie. Burgerparticipatie. Burgerparkeren, blauwe, zon, blauwe zone. Blauwe zone. Gaat die weg? Uh, nou, dat zal... Dat moet er, blijk er dat moet blijken. Er moet veel onderzocht worden ook nog steeds. Nee hoor, ja. er is dit, één ding die er al in staat... die komt uh, volgende week denk ik al in, de, in, de, oh nee, oh, de het in het college. Ik denk over een week of twee, drie bij de bij dingen. Bij dus dat is mm. de parkeergarage. Partij nou, van de Arbeid, maatregelijke nou, ordening. Zit daar iets van... Uh... Ja. ja, wat? Maar het is niet zo dat je alleen de dingen wij ...bij je vervolgens zelf de vijfhouder voor levert, dat je daar speerpunten nee. op mag hebben. Oh dat nee, nee, nee. We hebben echt we duurzaamheid. Duurzaamheid, duurzaamheid. Dus ligt we bij Huus. We we ja, Sportvijf van Huus straks. Oh ja. ja. Nee, het is echt een college. Ik vind, ik ben er ook blij mee, met, maar ik best weten, dat we een college hebben waarvan je zegt: daar kan je misschien vieren, kan je echt vier jaar mee door. Daar zitten natuurlijk nuances in per partij, dat moet ook kunnen. Maar, die dualiteit uh, blijft nog steeds mogelijk. Ja, ik weet u, u, ik heb moeten weer wel dualiteit. Ja, ik ben, nou, dat de raad, ik ben raad iets een, anders ik zegt uh, dan, dan, dan, dan wat de college wil, hmm? is toch helemaal niet Ja, cool, dat mag. Dat mag. Ja, maar dus, dat is duaal. Maar ja. je, je kan de dualiteit ook ver doorvoeren. <laughs> en dan ben ik daar niet zo voor. ben niet zo voor. Nee, dat is niet ik ben fijn. Nog aan, ik ben, kom uit de oude politiek. Ja, ja, maar goed, als, als de raad de, het voorstel van, van de wet afspraken maken. is toch heel vervelend. hè? Ja. Dus als de, de raad het voorstel van de wethouder niet overneemt, is het heel vervelend. Als het een raadsbrede meerderheid is, nou, dat is wel vervelend, maar we hebben, er wel, we hebben een opdracht. Zij stellen de kaders en wij moeten uitvoeren. Ja, ja. Ja. Zo simpel is het spel, hoor. En als je daar niet kan, moet je niet meedoen. Want Kijk. zo heb jij dat zelf ook persoonlijk uh, ervaren. Dat heb je een keer ondervonden en dat je het maar moest nemen. En, en, uh, en dan blij moet ik doorgaan. Ik wijs dan op uh, beslispunt 2 van dat stuk... En daar wacht ik even op. <laughs> maar goed, uh, jullie hebben een mooi akkoord. Ja. Jullie zijn het goed met elkaar eens. Ja, ik vind... Je voorziet geen crisis. Nee, maar ik vind, de, de, de, wat Theo zegt, is wel waar. Ik vind eigenlijk de grootste kracht van dit akkoord... is dat het vier redelijk verschillende partijen zijn. Uh, een goed evenwicht tussen links en rechts. Maar daarnaast blijft er ook in de raad, in de oppositie... een goed evenwicht tussen links en rechts over. Dus er zijn zowel, uh, als dat dossier zich voordoen... zowel over links als over rechts... allerlei gelegenheidscoalities mogelijk. 28... Nou, ja, maar, daar, ja, maar daar moet je niet bang voor zijn. Ja, ja, okay, daar moet goed. je niet bang voor zijn. Nou. Ik vind het juist een kracht van een akkoord dat je ook ruimte laat aan oppositie om daar mm -hmm. invloed op uit te oefenen. Te beginnen op 13 mei als het akkoord uh, vastgesteld wordt. Uh, dan zijn andere partijen ook in de gelegenheid om daar nog wijzigingen in aan te brengen. Mm -hmm. Goed, en uh, de vier wethouders die hebben allemaal een 0,75 uh, betrekking ja. in uren dat is ook uh, gelijkmatig nou, in mijn... uren ga ik niet beloven, maar wel, nou, in, belo wel in beloning in beloning, <laughs> dat, dat in ieder geval want die uren ik, ben, ja, ja. ik was altijd 0,6 wethouder maar ja, ik dat denk hek... dat ik gemiddeld toch wel aan 100% zat nou kijk, dat heb je wel eens gezegd ja. volgens ja. mij is het altijd 100%. heb jij al een lintje? Uh, nee, maar ik wacht rustig af. Oh, je wacht rustig af. <laughs> ik Goed, ik uh, moet nu minstens, nu minstens vier jaar afwachten. Nou, wij, wij gaan eruit, we moeten eruit. Uh, nou, uh, John van der Hout, Theo van der Heijden, Mark van Oosterwijk, uh, bedankt voor jullie uh, boeiende bijdrage aan deze Goldse Kringen. Dit was het. Erik, bedankt voor je technische assistentie. Dit was Goldse Kringen. Tot volgende week.